Twee uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De politieke crisis op Curaçao duurt voort. Het is onduidelijk wie de macht heeft in het land. De missionair premier Schotten heeft met zijn regering de nacht doorgebracht in zijn werkkamer in het regeringsgebouw Fort Amsterdam. Hij weigert plaats te maken voor de interimregering, die gisteren werd benoemd door de gouverneur. Schotten wil in het regeringsgebouw in Willemstad blijven tot de verkiezingen van 19 oktober. In een gesprek met een televisiezender uit Venezuela... liet Schotten weten dat er sprake is van een staatsgreep... en volgens hem zou Nederland daarachter zitten. Hij roept landen in de regio op om hem te helpen. Volgens Schotten zijn er al steunbetuigingen binnengekomen... van Venezuela, Haiti en de Cayman-eilanden. In Turnhout in België is een man ingereden op een woning. Hij reed in een auto met een Nederlands kenteken. bestuurder werd vroeg in de ochtend door de politie aangehouden... voor een alcoholcontrole. Hij negeerde de stoptekens van de agenten en reed door...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 In Oostenrijk zijn bij een ongeluk met een klein vliegtuig in de buurt van Innsbruck vermoedelijk zes doden gevallen. Twee mensen zouden de crash hebben overleefd. Twee motorige toestel was vertrokken uit Innsbruck en was op weg naar het zuiden. In de buurt van het dorp Multal stortte het toestel neer en vloog in brand. Vanwege het slechte weer kon een helikopter met reddingswerkers niet bij het wrak komen en dus moesten de hulpverleners er naartoe over de weg. Over de oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is nog niets bekend.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 In de aflevering over het landschap bezoeken Baden NKB Kamagurka en Mark Mulders. Artman. Vanavond om tien voor 7 bij de AVRO. Nederland 2. Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 De lijn, met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, we zijn er tot 6 uur met vier wedstrijden vandaag in de Eredivisie. Al een tijdje bezig in Alkmaar is AZ tegen RKC met een verrassende tussenstand. Ronald van der Geer. Het AZ staat achter, RKC voor met nog 10 minuten te spelen. 3-2 is de stand en misschien komt hier wel de vierde voor RKC als Chevalier in het strafschopgebied is. Maar de rennende Engel namens de Alkmaarders is in eerste instantie viergever. Dan gaat Chevalier naar de cornervlag en verovert het viergever de bal. Sterker nog, AZ krijgt een vrije trap. AZ heeft op voorsprong gestaan twee keer, maar twee keer maakt RKC... RKC gelijk en na rust was het Drost die de 3-2 maakte uit een corner van de middels geblesseerd uitgevallen Rodney Snyder. Nog 10 minuten AZ op een 3-2 achterstand in eigen huis tegen RKC. Voort, voort nog straks om half 3 FC Groningen tegen rode JC en het heuse degradatieduel tussen Willem II en Pex Zwolle. En vanaf half 5 VVV tegen PSV. Er is ook andere sporten. Moto MotoGP-mannen zijn in Aragon. Hans van Loosnoord volgt dat natuurlijk allemaal. Bloemendaal, Oranje, Zwart is een zomaarwedstrijd, maar natuurlijk een echte wedstrijd uit de naar onze hockeycompetitie en er wordt gebasketbald om de Supercup tussen Den Bosch en Leiden. Nou, natuurlijk ook nog van de Supremes. Maar voor de oudere jongeren onder de jongeren. Zoals mijn collega Phil Collins. <laughs> you can't hurry, love. We gaan weer eens even terug naar Ronald van der Geer. Hoe lang is er nog te spelen bij AZ tegen RKC? Zeven minuten en er is driftig gewisseld. Dus er zal nog wel wat extra tijd bij komen. En nog altijd die uh, 3-2 voorsprong voor uh, RKC. AZ probeert het wel. Maar heel veel overtuiging zit er niet in. Grote kans is er uh, wel geweest voor uh, Elm. Lange bal van achteruit vanaf de rechterkant van Marcellus. Goed doorgekopt door Eltydor. Ja, toen stond uh, de zweet ineens oog in oog met uh, Jeroen Zoet. Maar hij maaide die over de bal heen en kon uh, Zoet die bal oprapen. Uiteindelijk kwam uh, Zoet zelfs nog in aanraking met uh, verdediger van Mosselveld. Raakte even geblesseerd, maar is inmiddels opgelapt. En AZ heeft wel een doelpunt gemaakt via LT Door. Maar dat was in buitenspelpositie, dus dat feest ging eigenlijk ook niet door. Nou, nu AZ met een bal richting Rosheuvel aan hem voorbij. Over de achterlijn en dus gaat Jeroen Zoet een, een doeltrap nemen. Het is een spectaculair duel, dat wel. AZ al heel snel op een 1-0 voorsprong door Elm. Mooie kopbal, maar Chevalier profiteerde vervolgens optimaal... van een dekkingsfout achterin van Marcellus. Liet zich in de luren leggen door de Franse spits... die vervolgens op een diepe bal van achteruit gewoon veel attenter was. En de 1-1 kon binnentikken. Toen een prachtige van Elt-door. Dat betekende de 2-1 voor AZ. Maar eigenlijk binnen twee minuten stond het alweer 2-2. Vrij trap van uh, RKC kwam op het lichaam van Viergever in het strafschopgebied. Bal viel dood voor de voeten van de verdediger die uh, ja, vervolgens kon intikken. En toen was RKC echt pas twee keer in het strafschopgebied van uh, AZ geweest. En na rust, dus de kopbal van Drost, die begon op de rand van het strafschopgebied... op een corner van uh, Snijder gewoon binnenwandelde en uh, alle vrijheid kreeg om in te koppen. En daarna heeft AZ het wel geprobeerd. Maar het uh, oogt allemaal een beetje breekbaar, met name achterin. AZ zwak. Het vertrek van Mooijsander is wat dat betreft toch niet afdoende opgevuld. Want het zijn allemaal individuele fouten die verdedigend gemaakt worden. Die AZ waarschijnlijk toch wel de kop gaan kosten. Want de tijd gaat dringen. Nog een, een minuut of vijf als Elm de bal kopt naar uh, Marcellus. Marcellus probeert dan maar her te vinden aan de rechterkant. De hoogte van het strafschopgebied van RKC. Dat lukt niet. Van Peppe werkt weg. Maar Reijne vangt weer op en zet Marcellus weer aan het werk. Namens de Alkmaarse ploeg. Lange bal nu van hem in het strafschopgebied. Maar weer een makkelijke vangbal voor uh, Jeroen Zoet. Nee, dat moet toch echt wat meer overtuiging in het helftal van AZ komen. Wil het nog uh, minimaal een doelpunt maken in deze wedstrijd. Nog vijf minuten en de extra tijd. En RKC dus 3-2 voor in Alkmaar. Gaan we naar de grote motoren. En de mannen op die grote motoren. En naar de man die altijd kijkt naar die mannen op die grote motoren. Hans van Loosenoord. Ja, en die ziet Gorgo uh, Lorenzo aan de leiding. Dani Pedrosa er vlak achter het gebruikelijke beeld. Maar ja, 38 punten verschil tussen dat tweetal. Want twee weken geleden is Pedrosa gevallen. Maar er is gescoord bij het voetballen, hoor ik. Hij valt dan toch. Het is uh, Adam Maher. De man die eigenlijk een beetje zijn eigen wedstrijd speelt... in die aanvallende rol op het middenveld. En heel veel fout deed. Maar nu doet hij het goed. De doorkop uh, op de lange bal van achteruit die is van Josie Elty door. Hij kopt hem in de breedte. En een goede loopactie van uh, Maher zorgt er eigenlijk voor... Dat uh, Maher alle ruimte heeft om een hoek uit te kiezen. Vanaf de rechterkant van het zafstopgebied doet hij dat tegen En dan heeft uh, Zoet geen antwoord. En is het 3-3 maar met nog 4 minuten van het uh, voetbal weer terug naar de ronkende motoren van Hans. Met uh, in het, nog steeds Lorenzo aan de leiding voor Pedroza. Het duo dat eigenlijk het hele seizoen uh, de MotoGP-serie beheerst. Uh, daarachter rijdt Ben Spies. Hij duelleert met Kel Crutchlow en Dovizioso. En ja, dat is toch een duel dat zich op vele seconden achterstand uh, afspeelt achter die twee Spanjaarden. Maar wat is er verder gebeurd? Een heleboel. Valentino Rossi, tweede, twee weken geleden in Misano. Hij ging rechtdoor. Hij probeerde de Engelsman Ray in te halen, mislukte. Hij moest het ventweggetje opschieten op de asfaltweg, bij wijze van spreken. En die is nu aan de inhaalrace, helemaal van achteren binnen. Een valpartij, een ronde later voor zijn teamgenoot Nicky Heden. En die kwam toch vrij ongelukkig terecht tegen een, een afrastering daar. Die, daar is die overheen geslagen, de Amerikaan. En die is voor onderzoek even naar het ziekenhuis gebracht. En weer een ronde later, Stefan Bradel, de Duitser, Hij had net de derde plek van Ben Spies overgenomen. Ook hij onderuit, gelukkig zonder uh, lichamelijke consequenties. Maar de race hier is nog lang op het circuit van Aragon. En de spanning zal er zeker tot de laatste ronde in blijven zitten. Lorenzo wil winnen. Dit is het enige Spaanse circuit waar hij nog nooit een Grand Prix heeft gewonnen. Den Bosch tegen Leiden om de Supercup. De mannen dus. Basketbal. Leon Kersten. En de clubs hebben hiermee de afstart van het nieuwe aftrap van het nieuwe basketbalseizoen in Nederland. Den Bosch, de kampioen vorig jaar, toch wel verrassend ten koste van Leiden. Bij Leiden was de bekerwinnaar en daarom staan ze nu in Den Bosch tegenover elkaar We hebben bijna zes minuten gespeeld. Het is een weinig scorende wedstrijd tot nu toe. Den Bosch zes punten, Leiden negen punten. En er is wat aan het hand, tenminste. In positieve zin voor het Nederlandse basketbal mag ik wel zeggen. Er zijn twee clubs bijgekomen dit seizoen. Amsterdam en Den Helder. Die spelen natuurlijk niet in de Supercup, maar wel in de competitie die volgende week gaat beginnen. Het zijn ploegen met historie in Nederland. Den Helder zes keer kampioen. En Amsterdam veel vaker als je teruggaat in de geschiedenis. Het is goed dat er in de hoofdstad weer op het hoogste niveau gebasketbald gaat worden. En dan is er eigenlijk nog meer goed nieuws. Want de clubs hebben onderling afgesproken... om met ...maar vier Amerikanen te gaan spelen. Ofwel, er komen een heleboel Nederlandse spelers dit seizoen op de planken in de diverse hallen. Ik heb ze allemaal even geturfd. Het zijn er 75. En dat zijn er veel meer dan de afgelopen jaren. En het was ook wel nodig ook, want het Nederlands team presteert eigenlijk ronduit zwak. En dat heeft gewoon aanwas nodig. En dan hebben die clubs... Nou ja, een goed besluit genomen om meer Nederlanders op het papier te zetten. Of ze uiteindelijk ook heel veel zullen gaan spelen of dat die Amerikanen dat zullen worden, dat zullen we dan wel zien. In ieder geval zijn er kansen voor de Nederlanders. En deze wedstrijd is daar eigenlijk een voorbeeld van. De bos begon bijvoorbeeld met Jeffrey Touw, een jongen uit de eigen opleiding. Die er al een paar jaar tegenaan zit te hikken. Maar nu ook nog beginnen aan de wedstrijd. En uh, hij zit nu even op de bank omdat hij gewisseld is voor een andere Nederlander. Dat was Stefan Wessels. En met z'n allen kijken we dan even naar het scorebord in een uh, matig gevulde maaspoort. 1100 man denk ik. En dan zien we de stand. Een 6,5 minuut basketbal van 8 tegen 9 in het voordeel van Leiden. Waalwijk kwam met één puntje voorsprong naar Alkmaar. En met dat puntje voorsprong willen ze ook weer vertrekken, Ronald. Maar voorlopig lijken ze allebei een punt over te gaan houden aan deze wedstrijd. De AZ probeert het wel, was net dicht bij de 4-3. Via Adam Maher, voorzet vanaf de linkerkant. Werd gepakt door Jeroen Zoet, stonden twee man voor de goal. Maar AZ dringt aan en het piept en het kraakt achterin bij RKC. Maher nu aan de linkerkant in een duel met Martina. Tikt de bal over de zijlijn ter hoogte van de cornervlag. Dan zegt Blom even wachten met ingooien, want er gaat nuttig tijd gewonnen worden door Erwin Koeman. Hij haalt Zoon nog even naar de kant en brengt Mart Lieder in het veld. De spits erbij, maar uh, dat is alleen maar denk ik om uh, nog meer uh, lengte achterin te hebben. Om ervoor te zorgen dat die leader als extra mannetje wat meer fysiek daar achterin zijn mannetje kan staan. Hij zal voorin weinig meer uh, te melden hebben. AZ valt namelijk aan, Rosheuvel voorzet vanaf de linkerkant. Daar is Elty door, aanname, aanname, naast. Hij speelt een goede wedstrijd hoor, Deze de Josie Elty Hij is een plaag voor de RKC-defensie en nu reageert hij goed. Op die paas die komt vanaf de linkerkant. Het is twee, drie keer raken in een vol strafschopgebied. Maar uiteindelijk met de punt van de schoen tikt hij de bal net naast de goal van RKC. We gaan de extra tijd in. Ik heb het bord gemist. Maar het is vier minuten. Vier minuten extra tijd. En het zal een richtingsverkeer zijn. Erwin Koeman staat wel te schreeuwen naar Doeman Zoet. Dat hij nu terecht die leader of voor voorin moet gaan zoeken. Of misschien wel Noordin Boukari die voor Snijder in het veld is gekomen. Lange bal komt terecht bij Rijnen. Oh, die zit mis. Daar gaat Chevalier. Chevalier en Esteban met een redding van een fout achterin weer bij AZ. Keer op keer gaat het mis daar achterin bij de Alkmaarders. Ik heb het al eerder gezegd, het zijn persoonlijke fouten achterin van met name Reine en Viergever deze middag. Die ervoor zorgen dat AZ gewoon niet comfortabel tot voetballen komt. Aanvallend is het allemaal, ja is het oké. Okay? En Maher, nou daar, daar valt wel het een en ander op aan te merken. Maar verdedigend gaat AZ vandaag toch echt dik en dik door het ijs. En nu bijna in de slotfase. Dus die kans voor Chevalier na die fout van Rijnen. Mits taxeren uiteindelijk via Esteban. Is het een corner die genomen wordt vanaf de linkerkant. Iedereen de lucht in de kopbal van Chevalier gaat over de goal van Esteban. Die dan haast gaat maken... Snel die bal gaat pakken en nog een doeltrap gaat nemen. Het is een zinderend slot van deze wedstrijd die eigenlijk geen moment echt vervelend is geweest. Omdat er natuurlijk zoveel doelpunten zijn gevallen. Maar ook omdat er wel twee ploegen zijn geweest die hebben geprobeerd te voetballen. Maher met een lange bal op het handje toch van Valkenburg. Nou, niet gezien door Blom. Van Peppen kan wegwerken uit zijn eigen strafsomgebied. Bal over de zijlijn. En Maher vraagt nu snel om de bal om 10 meter over de middellijn aan de rechterkant in te gooien. Dat doet hij op Rosheuvel. Die gebruikt wel zijn handen en nu ziet Blom het wel. En dus een vrije trap voor RKC dat wel kan leven met dat punt. En dus alle tijd neemt om die vrije trap te nemen. Van Mosselveld wil het wel doen. Gaat nog eens even naar Zoet en zegt waar lacht hij ook alweer? Nou hij moet daar liggen zegt Bom. En dat is dan bij de punt van het strafschopgebied aan RKC's linkerkant. En verdediger van Mosselveld, diezelfde tweede goal voor zijn rekening nam. Gaat die bal proberen zo ver mogelijk weg te krijgen van zijn eigen doel. Inmiddels nog um, twee minuten te spelen als die bal in de richting gaat van Chevalier. Reine wint het kopduel van de Fransman. Elm verlengt richting de middenlijn Wordt hij daar weer richting AZ-helft gekopt door Van Peppe. Rijnen weer in de breedte. En dan moet AZ via viergever daar snel achteraan. Loopt de bal over de zijlijn. Mag RKC weer gaan ingooien. Viergever onder druk gezet door Robert Braber. Koeman staat langs de kant. En ook Verbeek staat langs de kant. Beide coachend. Druk coachend als Martina gaat ingooien. Doet dat in de diepte richting Lieder. Dat is niet goed. Want RKC verliest de bal aan Gutmondson. Aanname Valkenburg in de as van het veld Rosheuvel. Maar het is daar Druk en dus loopt Rosheuvel in de val. Die Boukadi heeft opgezet. En het snelle schakelen richting Chevalier. Die weg is, maar voordat hij weg was, een overtreding heeft gemaakt op Rijnen. Halverwege de helft van AZ. Esteban gaat die vrije trap nemen. Zegt tegen iedereen van AZ: naar voren, naar voren en nog verder naar voren. Want ik ga het heel ver doen. Daar komt die bal van de keeper van AZ. Wordt doorgekopt door Elm. Richting de linkerkant van het strafschopgebied. Weggewerkt daar door Drost over de zijlijn. En aan de linkerkant gaat Maher. Halverwege de helft van RKC ingooien. Via Hendriksen naar Viergever. Die opent dan aan de rechterkant. Daar staan Rosheuvel en Marcellus. Bukari is mis. Marcellus met een voorzet. Wie gaat er de lucht in? Nou, daar gaat helemaal niemand de lucht in. Want de bal gaat dan alles en iedereen voorbij. En aan AZ's linkerkant weer over de zijlijn. Daar waar Maher. Dus nu gaat ingooien. Doet dat te kort op Hendriksen. Hendriksen houdt wel knap balbezit. Krijgt zelfs nog een vrije trap mee. Omdat hij vastgehouden wordt door uh, de invaller. Mart Lieder, kijk, Verbeek die heeft haast, pakt de bal af van het ballenmeisje, vloekt nog even en zegt je moet opschieten. Nou ja, dat wil Hulazet wel opschieten, maar Her gaat die vrije trap nemen. Metertje of zes weg bij de punt van het strafschopgebied en Blom gaat nu helemaal naar de zijlijn lopen. Wat gaat hij dan doen? Hij gaat naar de bank van RKC, daar waar Koeman wordt weggestuurd. Nou, dan heeft Koeman iets geroepen, klaarblijkelijk. Of is het een assistent van Koeman die weg moet? Nou, een van de mensen van de RKC-bank moet dan ook van de laatste seconde op de tribune gaan bekijken. Ik denk toch dat het Koeman zelf is. Ja, die gaat nog even in discussie met Blom. Nee, Koeman wordt uh, weggestuurd. Hij blijft gewoon op het veld staan, Koeman. Nou, wie gaat er, uh, wie gaat er nou af? Blom kijkt op zijn horloge. Er gaat helemaal niemand naar de tribune. En Blom uh, wacht gewoon uh, keurig tot er uh, iemand aanstal te maken om het veld te verlaten. De vierde man, Modderman, geeft nu aan Koeman aan. Ja, jij bent het. Jij moet echt weg. Koeman gaat nog een keer in discussie met. Uh, Blom. Maar die discussie gaat hij niet winnen. Nou, Koeman gaat nu eindelijk de kattekombe in. Dan kunnen we verder met uh, deze wedstrijd. Die vrije trap staat er nog voor uh, Az. Alles en iedereen zo'n beetje. In het Sassum gebied van RKC. Maher met die vrije trap aangeraakt door de muur. En vervolgens een makkelijke prooi voor Zoet. En dat zal toch wel het laatste zijn dat we hier gaan meemaken. Nou ja, er is even wat oponthoud geweest rond het wegsturen van Koeman. Dus misschien nog een minuutje. Lange bal van Jeroen Zoet gaat over de zijlijn. En Dan maakt Blom een einde aan deze wedstrijd die spectaculair was. En AZ en RKC beide een punt oplevert. Omdat het eindigt in 3-3. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen met de topper van het weekend, AX tegen FC Twente in de Amsterdam Arena. werd gisteren 1-0 door een doelpunt van Erikson in de 68e minuut. Ja, kleine overwinning in een moeilijke wedstrijd volgens matchwinner Christian Erikson. Ja, een beetje. Ze stonden wel heel compact. En uh, we, hebben, ja, we hebben veel balbezit gehad. maar uh, we, ja. we moeilijk om die kansen te creëren. Dus, uh, maar we hebben gelukkig een paar gehad. En uh, ja, het zag uh, natuurlijk naar die goal wel goed uit. We gingen niet uh, onze goal verdedigen, We wilden aanvallen en, en scoren. Dus uh, dat hebben we geprobeerd. Uh, maar natuurlijk, ze stonden wel heel compact. En wachten op onze foutjes. En, uh, en gelukkig hebben we heel weinig foutjes gemaakt. Voor FC Twente betekende het de eerste nederlaag deze competitie. Tot teleurstelling uiteraard van trainer Steve McLaren. We're disappointed because we zijn because want we zouden echt hebben gedaan... Ja, we did everything without the ball. Well, we should have been better with the ball. En bij die enige goal van de wedstrijd speelde Wout Brama een negatieve hoofdrol. En hij baalde daar er stevig van. Ja, tuurlijk baal je dan. Ja. Uh, ja, Marsander kwam door. Ik stap net twee, drie metertjes in, denk ik. En uh, hij speelt Babel in. Eerst zit in mijn rug en die uh, schiet er mij goed in. Het was niet eens echt een hele grote kans. En uh, ik vond dat wij net iets beter in de wedstrijd kwamen, kwamen net iets beter in ons spel. En uh, ja, dan krijg je zo'n goal tegen. En Dat is heel zuur. Want dan weet je dat zij uh, ja, hun uh, favoriete spel kunnen blijven spelen. Betekend dat betekent dat Ajax nu tot uh, om drie punten is genaderd van de koploper. ajax trainer Frank De Boer is blij dat zijn ploeg niet direct al op een flinke achterstand is gezet zoals in de afgelopen seizoenen. Dit is een goede uitslag voor ons. Hè. We moeten de volgende wedstrijd moeten we er gewoon weer staan. En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 We gaan naar Utrecht, Vitesse 1-2-0-0 bij de Rus. Dan 0-1 van Ginkel, 0-2 Boni en 1-2 Molenga. En dat betekent dat Vitesse nog altijd niet heeft verloren dit seizoen. De Arnhemmers blijven dus in de top van de Eredivisie meedraaien. De grote vraag, natuurlijk, week in week uit is: kan de ploeg dat dan volhouden? Trainer Fred Rutte. Nou ja, kijk, ik, ik denk wel dat dit, dit team, denk ik wel, nog beter kan voetballen. Dat, dat, dat gevoel heb ik namelijk gewoon. En, uh, kijk, defensief, uh, als ze de verantwoordelijkheid uh, blijven houden.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 Piet was overigens Veldhuizen, Marco van Ginkel en Wilfried heet Boni. Die twee laatste scoorden allebei dus voor Vitesse. En Piet Veldhuizen hield er met name in de laatste minuut een miraculeuze kopbal nog uit. Drie punten dus voor Vitesse als Utrecht verliest. Maar volgens trainer Jan Wouters was het eh, overigens absoluut niet de mindere. Ja, ik kan ze niks, niks verwijten. Want we hebben goed voetbal laten zien. We hebben heel veel strijd laten zien, veel passie. Uh, we krijgen tweede helft kansen. Uh, goed voetbal. Ja, en daar... Ja, je wordt er alleen niet voor beloond. Feyenoord tegen NRC werd 5-1 rust onder 2-0 door 2 goals van Graziano Pelle. Na de rust 3-0 Immers aan een penalty, 3-1 Rex. En 4-1 en 5-1 opnieuw Lex Immers. In de beker scoorde hij een blessuretijd van de verlenging tegen NRC. En gisteren was het maal raak voor Lex Immers. En samen met Pelle heeft hij de kritiekasters, volgens trainer Ronald Koeman, nu de mond gesnoord. Nou ja, zolang jullie... Uh...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 Nou ja, dat, uh, dat hebben we aangegeven. Als we die winnen dan uh, tot aan de breek van het interlandvoetbal... Dan, uh, dan staan we er gewoon heel goed voor. Dan hebben we de aansluiting met, uh, met de bovenste vijf. Nou ja, we zitten in de beker. Dan, uh, ja, dan, en dan hebben we gewoon een goede start met de groep... en met alle veranderingen die er uh, plaatsgevonden hebben. En dan naar een opvallend moment uit die wedstrijd. Het uitvallen van Evander Snow. De middenvelder ging in de eerste helft op het gras zitten... en voelde aan zijn borst. Eerder in zijn loopbaan had Snow te maken met hartproblemen. NRC-trainer Alex Pastoor over dat moment.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 Gaan we naar een doelpuntrijke wedstrijd. Herakles Almelo tegen Ado Den Haag. 3-3 werd het maar liefst. 3-2 was het bij de Rust al. Duarte 0-1, maar dan een eigen doelpunt. Dus Overtoom 1-1 uit een strafschop. 1-2 Holla uit een strafschop. 2-2 Overtoom weer uit een strafschop. Gourier 3-2, dan is het Rust en Holla 3-3. Dan is het uiteindelijk gelijk. En de eindstand doelpuntrijke wedstrijd dus. Het publiek, we kennen hem nog, hè. het publiek was de grote winnaar in Almelo.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 Het einde van de wedstrijd, dat was, dat was slecht. Nu hoorde Herakles trainer Peter Bos drie van de zes treffers... ik zei het u al, kwamen voort uit een strafschop... ADO-trainer Marie Stijn over al die penalties. Ja, en ik heb ze net gezien. Ja, die eerste en die tweede vond ik belachelijk. Zowel die eerste van Heracles vond ik geen strafschop met Beugelsdijk. En ik vond een strafschop die wij kregen met Popon vond ik ook niks. Alleen de, de tweede met Omero op Everton vond ik wel een strafschop. Dus ze waren gelukkig eerlijk verdeeld. Eerlijk verdeeld. Die strafschoppen werden allemaal gegeven door scheidsrechter Christophe Dierik.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 En eh, nou ja, van deze mensen hebben wij nog nooit gehoord. En ze komen zich ook nog eh, voorstellen. Dus ja, ik, ik vraag me dat af. En dan was nog een vijfde wedstrijd gisteren in de Eredivisie. In het Abel-Lenstra-stadion. Heerenveen tegen Het werd 2-0. Die stand was bij de rust al bereikt. door goals van Finn Borgason en de Ridder. En Heerenveen boekte daarmee de eerste competitieoverwinning dit seizoen. Tot opluchting ook van trainer Marco van Basten.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 Verdediger Arnold Kruiswijk haakte kort voor de wedstrijd af vanwege de geboorte van een dochtertje. Het wedstrijdplan van Van Basten werd in ieder geval daardoor wel in de war geschopt. Nou ja, zeker onze voorbereiding. Ja, we hebben de afgelopen twee weken hebben we ons uh, gericht op, uh, op een andere manier van spelen. En uh, nou ja, doordat vanmiddag eigenlijk het bericht kwam dat Arnold er niet bij kon zijn, moesten we er toch een keuze maken van wat nu.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 Dat waren de vijf wedstrijden van gisteravond. De zes is inmiddels dus ook gespeeld. AZ, RKC, de nummers 8 en 9 speelden met 3-3 tegen elkaar gelijk. De stand, de spanning. Zo die even weg was, is hij helemaal terug. Twentum, dus na die eerste nederlaag nog altijd wel de koploper. 18 punten uit 7 wedstrijden. Vitesse, ja, Vitesse is dat tweede. Met 17 uit 7 doen het dus heel goed. Ajax haakt weer aan op 15 uit 7. En ook Feyenoord kijkt weer omhoog met 13 uit 7. PSV doet dat ook. Heeft 12 uit 6. maar hoopt natuurlijk vanmiddag nog te gaan winnen. Onderin Roda. Ja, vier punten uit zes wedstrijden gaan nog spelen. VVV heeft er drie, gaan dus ook spelen. En Willem 2 met drie punten en Pek Zwolle met twee punten. Gaan zo tegen elkaar spelen. De spanning is te snijden in Tilburg en hier aan de tafel. <laughs> en Zo vlak voor half drie gaan wij nog even naar de Grand Prix van Aragon. De veertiende van het seizoen, Hans van Lozenoord. Pedroza aan de leiding, want dat deed hij een tijdje geleden al bij ingaan van de zevende ronde. Dani Pedroza nam de leiding over van Gorgo Lorenzo. Die probeerde hem terug te pakken, maar moest dat bijna bekopen met een valpartij. Ging daarna toch van het gas af en kiest nu eieren voor zijn geld. Rijdt op een achterstand van 4,5 seconden op de tweede plaats. Wel heel mooi is het duel om de derde positie. Met nu Dovizioso daar, vlak achter Ben Spies en dan Kel Crutchlow. En er zijn nog zeven ronden te rijden op het circuit van Aragon. Het NOS-journaal. Half drie, hier zijn de hoogpunten met Lee Slothomes. In Bangladesh hebben woedende moslims zeker tien boeddhistische tempels in brand gestoken. Bedogers protesteerden tegen een foto die een boeddhist op Facebook zou hebben gezet en waarin de islam wordt beledigd. Ook tientallen huizen zijn verwoest. De man die de omstreden foto op internet zette, is door de politie in veiligheid gebracht. In Turnhout in België is een man ingereden op een huis. De man die een auto had met een Nederlands kenteken... werd door de politie aangehouden voor een alcoholcontrole... maar hij negeerde de stoptekens, reed door en knalde tegen een huis. Schade aan het huis valt mee. De man ging er te voet vandoor, maar werd vrij snel aangehouden. Bij twee grote branden in dezelfde straat in Bremen in Duitsland zijn vanmorgen bijna 30 mensen gewond geraakt. Bij de eerste brand moesten negen mensen naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Bij de tweede brand moesten 20 mensen, onder wie zeven kinderen, uit het huis worden gered. De brandweer onderzoekt de branden, maar gaat voorlopig uit van brandstichting. En dat is nieuws op dit moment. We zijn nog maar bezig aan de zevende competitieronde. Maar nu heet het al een wedstrijd. Willem 2 tegen Pex Wolle. En die houdt Zojuist Het is juist begonnen, dus 0-0. Nog geen minuut gespeeld. Vorig jaar allebei in de eerste divisie. Daar werd Pex Wolle kampioen. En vorig jaar eindigde deze wedstrijd in de eerste divisie. 3-1 voor Willem 2. Eerste kans voor. Willem II zo lijkt het en voor Pex Wolle moet ik zeggen. Maar de bal wordt weggewerkt door Pex En dan uh, weer ingebracht. Benson heeft de bal. Benson zet hem voor. Maar de bal wordt door Broersen uh, weggewerkt. En dan uh, is... Uh... Pekswolle uh, weer in balbezit achterin. En Lachman, die de bal rustig terug speelt, op zijn keeper. Danny Wintjes. Jarig vandaag, 29 jaar. De keeper die uh, de voorkeur heeft gekregen. Boven Leon Terwiele. Die de afgelopen weken wat foutjes maakte. En dus de lange. Boomlangen, Danny Wintjes in het doel. Een belangrijke wedstrijd, nummer 17 tegen nummer 18. 17de Willem II met drie punten en 18 de Pekswolle Zwolle met uh, twee, uh, twee punten. Allebei nog niet gewonnen, dus dat moet vandaag dan maar gebeuren. Het is uh, lekker zonnig in Tilburg. Het is uh, goed weer om te voetballen, om een leuke wedstrijd op de grasmat te leggen. Maar het staat vooralsnog 0-0. Groningen tegen Roda Henk Kok is een wedstrijd met twee trainers... die de punten hard kunnen gebruiken allebei. Ja, je mag wel zeggen dat Groningen en Roda bepaald niet imponerend aan, de, aan het seizoen zijn begonnen. Uh, Groningen op een. Nou, wat zal ik even kijken? Op een 11e plaats. En Roda staat dan op een 15e plaats. Roda 4 punten en FC Groningen heeft dan 7 punten. Maar Groningen, ga even kijken naar de aanval. De aanval die gaat van Rodier C. Die gaat over de rechterkant. De Luciana daar meteen de bal los. En er wordt er niet gescoord. Hij had moeten scoren, Nee, met had moeten scoren. Op die voorzet van Huppers vanaf de rechterkant. En Luciano, hij begint aan deze wedstrijd zoals je op min of meer... Nee, nou, ik wil niet zeggen dat het geëindigd is. Want hij had nog een goede redding tegen uh, PEZ, Zwolle tegen Perk Zwolle. Maar hij blunderde in die wedstrijd. Dat zou ik ook kunnen zeggen van de keeper van Roda, Courto. En dat is ook een belangrijk probleem voor beide trainers. Courto gaat vaak in de fout. En ook Luciano gaat vaak in de fout. En wat zegt dan Maaskant? Ik hou het volste vertrouwen in Luciano. Ja, wat moet zo'n man ook anders zeggen? Roda. Roda met drie jeugdspelers op de bank. Maar laten we nu even gaan kijken naar de aanval van Groen. Die gaat over de linkerkant. Van het veld. Die begint dan bij Kappelhof. Kappelhof heeft hem afgespeeld naar Zeefuik. Maar die Zeefuik die heeft te maken vanmiddag in elk geval met een stevig uit de kluiten gewassen jongeman. En dat is Kadar van Rodië C. Luciano dan weer. Die dus speelde hem naar de rechterkant van het veld naar Bakuna. En wat begon Groningen dus ongeconcentreerd aan deze wedstrijd met die geweldige kans van Nemet? Moet ik wel even zeggen dat Nemet vandaag zijn maatje Malky mist. Dat was ook al in de bekerwedstrijd tegen Pex Wolle het geval. Malki heeft een scheurtje in zijn enkelband opgelopen. En dat is toch een belangrijke ademlating bij Roda. 25 doelpunten heeft hij gemaakt het afgelopen seizoen. Maar als je dan nog even naar de statistieken kijkt... en ik wil helemaal niet zuur zijn. Ik noem gewoon feiten. Roda in uitwedstrijden. 5-0 tegen PSV, RKC 1-0, AZ 4-0. Dan spreek je over een doelsaldo van 0 doelpunten voor en 10 tegen. De bal is in de middencirkel. En we hebben al gespeeld onder leiding van de Wiedermeijer. Een kleine 2 minuten. Nog geen doelpunten. Maar het zou er wel eens veel kunnen worden. Maar je moet dan wel... Mikken op de kool met deze keepers. We gaan weer even buurten in de maaspoort. Den Bosch tegen Leiden om de Supercup. Leon Kerkste. Gezellig Twan, en ik had het nodig. Want <laughs> het is een bedroevende wedstrijd eigenlijk om te zien. Het is heel duidelijk dat beide teams de eerste officiële wedstrijd spelen na een week of zes voorbereiding. Er zit een minuutje voor de rust in deze Supercup tussen Denbos en Leiden. De stand is 13 voor Den Bosch. Dat is heel weinig. En 24 voor Leiden. Dat is ook weinig, maar wel een stuk meer dan Den Bos. Eh, ik vind Leiden ook beter overkomen. Ze scoren ook moeilijk, want 24 punten is gewoon niet veel in een basketbalwedstrijd. Maar eh, Leiden verdedigt beter. Maar Den Bos is aanvallend ook wel onthutsend zwak. 13 punten, dat eh, heb ik net nog even de statistieken nagekeken. Er zijn vier veldscorers in bijna één helft basketbal. Ja, dat kan ik niet heugen. En het gaat toch wel ergens om. Een aardige beker, de Supercup. Vorig jaar voor het eerste in het leven geroepen. Toen won hem ten koste van Groningen. Ja, nu zijn ze ook aan de winnende hand. Maar ja, er moet natuurlijk wel een tweede helft nog komen. 13-24, wordt 15-24. Omdat Carter, een nieuwe Amerikaan van den Bos, eindelijk eens een keer een balletje ingooit. Ja, negen punten. Als je één conclusie moet trekken over die eerste helft... is het dat Leiden veel verder voor had moeten staan. Maar dat staan ze niet. Ja, en dan heeft de coach dadelijk van Den bos een kwartiertje de tijd om het een en ander bij te spijkeren. En wie weet wordt de tweede helft dan wel leuker. De eerste helft was eigenlijk één groot foutenfestival... met af en toe wat scores. Dus nu ook Tony Gallo, de nieuwe spelverdeler van de ploeg uit Leiden... gaat recht naar de ring, wordt niet goed verdedigd. En via een achterwaartse layup legt hij de bal erin. 15-26 heeft Den bos. de laatste aanval van de eerste helft. Stefan Wessels, beetje Zoekende naar een collega Vind Carter. die maakt de schijnbeweging, gaat omhoog tegenover Hilleman. Maar die Hilleman die maakt een fout en dan mag de bal op de achterlijn uitgenomen worden. Slimme fout eigenlijk van die Hilleman, want de leider zit nog niet in foutenlast. Er is nog 4 seconden op de klok. En dan kan de geval geen makkelijke score krijgen door vanaf de Vrijworplijn twee ballen raak te gooien. De bal moet wel ingenomen worden en dan staat iedereen te gebaren bij Den Bos. Jij moet het doen, moet er één zich melden. Dat is Jeffrey Touw, die staat op de achterlijn. Ze zullen vast en zeker Kees Akenboom zoeken. Inderdaad, Akerboom aan de rechterkant, die gaat omhoog, wordt verdedigd. En hij gooit hem erin. Volgens mij is de eerste score van deze wedstrijd na een boel missers. Maar Akerboom onder druk, net in de buzzer, net voor de buzzer eigenlijk van de rust. Ja, brengt die hoop voor Den Bos in een matige wedstrijd. De Supercup is de ruststand tussen Den Bos en Leiden 17-26. MotoGP GP, dan weer Aragon en Lorenzo, Hans Noord. Ja, maar hij gaat hem niet winnen vandaag, weer hoor. Niet, hij heeft de achterstand. Die... Hij gaat hem niet winnen, want uh, ja, de achterstand is er op Dani Pedroza. En ja. Ruim daarachter rijden uh, Dovizioso, Crutchlow en Spees. Goed nieuws in ieder geval van het uh, ziekenhuisje op het circuit. Waar geconstateerd is dat de verwondingen van Nicky Heden meevallen. Geen ernstige zaken en hij zal er over 14 dagen bij de grote prijs van Japan ongetwijfeld weer bij zijn. Nu nog vier ronden te rijden voor Danny Pedrosa. De man die gisteren zijn 27 e verjaardag heeft gevierd. Vanessa Paradia hebben we achter een Be My Baby. Heeft weer alle tijd. FC Groningen, Roda JC, Kok. Ja, het spel uh, ligt even stil omdat uh, die gaat er nogal uh, keihard in tegenover uh, Kieftenbelt. Kieftembelt. is een oud speler van FC Groningen heeft ook gespeeld natuurlijk nog voor Heracles. Maar zijn verleden ligt toch vooral bij FC Groningen. Die gaat hard erin op Kieftenbelt. en uh, die heeft dan besloten om uh, de heer Fladerens maar meteen een gele kaart te geven. Het is een gifkikkertje deze Drent en hij is beloond, terecht beloond met deze gele kaart door Wiedermeyer En Kieftenbelt ligt nog steeds op de grasmat om in elk geval even verzorgd te worden door de fysiotherapeut van, uh, van FC Groningen. Uh, uh, nou, het spel ligt hier eenvoudig even stil. Ik heb wel de indruk gekregen in de beginfase van deze wedstrijd in de eerste 10 minuten dat uh, Roda in principe het speelveld heel klein wil houden. Villa die jaagse mannen uh, tegen de middenlijn aan en dan wordt het moeilijk voetballen voor FC Groningen omdat de ruimte er dan klein zijn. 0-0 dus nog in FC, bij Groningen en uh, we hebben bijna gespeeld 10 minuten. We gaan even naar Hans van Looselord, de laatste ronde in Aragon. Bram, ik ja. kan niet verstaan wat je zegt. Oh. Heel veel spanning is daar. Nog steeds in het duel om de derde plaats. En het gaat tussen Andrea Dovicioso en Kel Crutchlow, de Italiaan en de Engelsman. En ja, dat is toch wel opvallend. Want zij hebben Jorge Lorenzo, heel, of zij hebben uh, Ben Spears, de teamgenoot van Jorge Lorenzo, echt zoekgereden. Die rijdt op de vijfde plaats en die komt er absoluut niet aan te pas. Aan kop van het veld nog steeds Dani Pedrosa voor. Gorgo Lorenzo. Ja, en iedereen begint natuurlijk nu te suggereren. Van wat was er gebeurd als die Petrosa in, uh, in Misano twee weken geleden. geen problemen had gehad bij de start. en niet van de motor was geramd. de eerste ronde door dus zijn landgenoot Barbera. Ja, hetzelfde kunnen we natuurlijk zeggen van het TT van Assen... toen Lorenzo uit de baan werd gereden door, door Bautista. Dus wat dat betreft staat het gewoon 1-1. Maar ja, over 14 dagen is de grote prijs van Japan. En de grote vraag is dan. ...komt Casey Stoner in die wedstrijd terug. Hij is enkele weken geleden geopereerd. De man die eerder dit seizoen werd uitgeschakeld door een blessure. De wereldkampioen die bezig is aan zijn laatste seizoen... ...en dat uiteraard in stijl wil afmaken. Casey Stoner, de teamgenoot van Dani Petroza, die kan hem daar gaan helpen. Want ja, nu is het verschil 33 punten aan de finish... ...als de heren zometeen worden afgevlakt. Zo ver is het nog niet. We zitten in die laatste ronde met Dovizioso en Crutchlow. Dan kijken we naar het duel op dit moment om de derde plaats. Petroza zit al in de laatste bocht. Een hele... Hele mooie, snelle, dubbele linkerbocht en Nu gaat hij over de streep het voorwiel omhoog. Hij wint de grote prijs van Aragon voor eigen publiek op de fabrieks Honda. En het wachten is op Gorge Lorenzo. Die had geen antwoord vandaag. Hij wordt keurig tweede. En dan naast elkaar over de finish Dovizioso en Crutchlow. En ik kijk even naar wat de computer daar zegt. En die geeft de derde plaats aan de Italiaan. De Engelsman vierde. En op de vijfde plaats is het Ben Spies. Nog even wachten op Alvaro Bautista. Daar komt hij aan. Hij pakt de zet. Beste plaats. En dat is een keurig resultaat voor de man die nog steeds wacht op een contract voor volgend jaar. Dat is Alvaro Bautista. Daarachter Jonathan Ray, de vervanger van Casey Stoner. Hoe lang nog? Misschien de volgende race nog. Misschien ook niet het antwoord hopen we eind volgende week te krijgen. In ieder geval wint Dani Pedrosa de grote prijs van Aragon. En behoudt Jorge Lorenzo de leiding in het kampioenschap met zijn knappe tweede plaats. Film 2, pack zwollen en die houtkamp. Volgens mij is stuk leuker dan Ajax Twente als ik je zo hoor. Nou, in ieder geval de eerste helft uh, van deze wedstrijd is leuker dan de eerste helft van gisteravond. Maar het staat nog wel, net als gisteren 0-0, 14 minuten gespeeld. Twee mogelijkheden gezien, eentje voor Willem II na nou, een goede actie van Snijders. Aan de linkerkant uh, leverde wel gevaar, maar geen doelpunt op. En een goede vrije trap aan de andere kant van Pekswolle, Zwolle, William Pluim. Die uh, keeper David Mul even onder vuur nam. Maar Mul stond uh, goed bij de zogenaamde tweede paal. de bal uit het doel te halen. Dus uh, dat leverde geen doelpunt op. Nu weer balbezit voor Pluim. Speelt hem even terug. Naar Bart van Hintem. Van Hintem naar Gerard Aafjes. Aafjes naar de rechterkant. En dan moet er gezocht worden naar openingen. Bijvoorbeeld bij spits Fred Benson. Maar die wordt vooralsnog niet gevonden. Het balbezit blijft wel voor Pax En dat is een goede bal naar de rechterkant. Pax Wolle dus in de aanval. En dan via Gravenbeek. Ex-Willem 2 gaat de bal naar de buitenkant. Naar Mokhtar. Mokhtar, bal voor het doel. En daar is een kans hoor. Oh, grote kans. bal wordt over het doel gelift door ACT. Maar dat was een echte grote mogelijkheid voor Pex Zwolle. Hij neemt de binnenkant voet. Dat was lastig met deze voorzet. Hij had hem beter met zijn vreef erin kunnen rammen. Uh, doet hij niet en nu lift hij de bal over het doel van David Meul. Uh, kansen dus bij Willem 2 tegen Pex Zwolle. Met name nu dus voor Willem 2. Maar het staat nog altijd 0-0 na kwartierspelen. kwartier spelen. We gaan even naar Henk Kok, Groningen tegen Roda. Blessureverzorging allemaal voorbij. Ja, Kiev is weer helemaal opgelapt. We hebben een, uh, bijna 13 minuten gevoetbald. Stand is 0 tegen 0. En het is uh, Kappeloff die de bal even teruggespeeld naar uh, Kwakman. Kwakman die dan aan de rechterkant van het veld bij de verdediger, de rechterverdediger Bakuna. Dan wordt hij de laatste wedstrijd wordt uitgetest als rechterverdediger. Terwijl dus eigenlijk een meer of meer een rechte spits is. En die bal die wordt uh, teruggespeeld naar uh, Kwakman. Dan begint het publiek om ene te fluiten. Ja, dat is het probleem van FC Groningen. Uh, Roda speelt met de linies dicht op elkaar. De speelveld heel klein. houden dus ver buiten het strafschopgebied. Ja, dan kun je wel eens een keer een foute paas geven. Die bal die moet dan in hoog tempo eigenlijk rondgaan. Dan moet je technisch vaardig zijn. Dat zijn niet alle spelers van FC Groningen. Anders zal het niet bij Groningen spelen. Moet je technisch bekwaam zijn. Tempo spelen. En dat is moeilijk. Zeker in een thuiswedstrijd. En zeker als de linies heel dicht op elkaar spelen. Een vrije schopje even voor Roda. Dan is het Danilo. Die speelde die bal terug. En Kadar speelde dan weer terug naar zijn doelman. Kurto. En zo trekt zich het spelletje voort. We hebben gespeeld ruim 14 minuten. Ik ga afronden. 0-0 nog. Er worden inmiddels ook twee 0 gespeeld in de Eerste Divisie. Telstad tegen Volendam staat 0-1 door een doelpunt van Koster. En MVV tegen Excelsior ook daar 0-1, doelpunt van Alberg. De rekenen boskeks voor een doelpunt bij Hinkok. Ja hoor, Van Dijk heeft FC Groningen aan de leiding gebracht. Er kwam een voorzet vanaf de linkerkant van het veld. En ze stond van Dijk bij die tweede paal. Om de bal achter de doelman uh, Courtois uh, te werken. Van zeer erbij. Dat gebeurde allemaal uh, binnen het 5-meter gebied. Maar ik denk dat Coerto niet zo snel van de ene paal naar de andere paal kon verhuizen. En het is een mooie kopbal En is het nog in laatste instantie. Misschien die Leeuw die de bal aanraakt. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik, ik durf het eerlijk gezegd niet te zeggen. Maar het doelpunt moet absoluut worden gegeven, denk ik althans aan Van Dijk. En kort, hiervoor was Groning ook bij een doelpunt. Toen de slecht werd uitverdeld door de Roda. En vervolgens aan de linkerkant Sketkom opduiken Die normaal gesproken aan de rechterkant speelt. En toen liep hij Wielaert. Die liep hij eruit. Wilaart is ook niet meer de jongste. Maar maar dat schot leverde geen doelpunt op voor Schert. Maar een tel later wel een doelpunt dus voor Van Dijk. En nu moet Roda weer op Er Dus een overtreding van Kadar. En wat gaat Wiedermeijer doen? Hij ligt even aan het shirt van Zeva. Krijgt hij een gele kaart of een rode kaart? Wat voor kleur is het? Dit is een rode kaart, dacht ik. Een rode kaart voor Kadar. Een drama voor Roda in een zeer kort tijdbestek. Ze komen op een achterstand van 1-0. Dan dreigt Zeefuik door te breken op het rand van het strafschopgebied. En dan zit Kadar, die, die hangt even aan het lichaam van, van Zeefuik. Nou, die, deze 10 tonder is gewoon niet te stuiten, zo'n Zeefuik. Maar Kadar lukte dat in elk geval wel. Zeefuik ging alleen door. Er zit geen verdediger meer achter. Dus het is terecht een rode kaart. En dan duwt hij, uh, Kadar, die duwt uh, Zeefuik in de rug. En hij hangt ook nog een klein beetje aan zijn arm. Ja. Nou, en de bal is wel buiten het uh, 16-meter-gebied. Het is gewoon een vrije schop voor FC Gronium. En wie dan zometeen de die vrije schop gaat nee, moeten we nog even afwachten. Roda moet na, Pakweg. 18 minuten voetballen. Voetballen met een stand van 1-0 in het voordeel van FC Gronium. Verder met 10 man. Dat wordt een buitengewoon moeilijke opgave. Maar ja, Vitesse won hier ook met 10 man. Met 3-0 van FC Gronium. Maar Groningen staat nu voor met 1-0. De vrije schop wordt genomen door Zeefuik. En die gaat maar net naast. Het is 1-0 voor FC Groningen en Roda moet verder met 10 man. Het is 0-0 bij Andy Houtkamp. Ja, maar ik denk dat Peck Zolle toch uh, een terecht... ...boosheid had richting de bossen ...toen Benson eh, toch flink aan het, werd neergehaald... ...en vastgehouden werd in het strafschopgebied... ...op het moment eigenlijk dat hij wilde uithalen op David Meul. Er was een inschattingsfout in de verdediging van Willem II... ...en eh, toen werd eh, deze Benson vastgehouden... ...maar Bossen zag er geen overtreding in... ...daar kwam Willem II goed weg... ...nu dan een vrije trap vanaf de linkerkant... ...weer voor Pexwolle. dat eh, ietsje sterker begint eh, te worden... ...en wat gevaarlijker richting het doel van Willem II gaat eh, vrije trap. Ligt meter of vijf bij de cornervlag vandaan. Dan komt die vrije trap richting tweede tweede paal wordt gekopt. En nog een keer gekopt. En dan de omhaal. Nee, geen omhaal. Kan die nog uh, weer worden binnengebracht. En dan wel een omhaal. Is het gevaarlijk spel. En krijgt uh, Willem 2 een, uh, een vrije trap. En krijgen we een uh, gele kaart, denk ik. Voor een van de spelers van uh, Pek Zwolle. Want uh, daar staat... Uh, uh, Ruud Bossen mee in de handen. Inderdaad een uh, gele kaart en een uh, vrije trap dus voor Willem II. Het was een gevaarlijke situatie naar nou, die vrije trap van uh, Mochtar. Maar uh, het leverde dus uh, geen doelpunt op. Terwijl Pex Zwolle dus sterker en sterker wordt uh, is het uh, wel problematisch nu. Bart van Hintum uh, was de man die de gele kaart kreeg voor Pek Zwolle. Het is wel een leuke wedstrijd om naar te kijken, omdat bij de ploegen met veel strijd spelen. daar ontbrak het nog wel eens aan bij beide ploegen een beetje te lief voetballend in de eredivisie. Vorige week 0-0 Willem 2 uit tegen NEC vooral de tweede helft speelde Willem 2 goed en vorige week het een beetje knullige verlies van Pek Zwolle tegen FC Groningen 2-1 in de slotfase na een 1-0 voorsprong. Kijken wat de volgende aanval oplevert. Vooralsnog weinig, want de bal wordt naar voren gerampt door Willem 2. en Willem 2 heeft heeft dan even balbezit, maar dan zit Joost Broers ertussen en William Pluin. En kan dan Pex Wolle weer in de avond gaan? Nee, want Hans Mulder doet goed werk. en gaat er meteen weer de andere kant op. Eens even kijken wat er nu gebeurt met Joachim. Joachim schiet, maar bal in de handen van Kieper 0-0 na 22,5 minuut spelen bij Willem II, Pex Wolle. Kijken we even naar de vrouwen vrouwenhoofdklasse hockeyuitslagen. Kampong tegen de Terrius 4-1, Lara Amsterdam 0-3, Oranje Zwart Nijmegen 4-0... Pinoquet tegen Den Bos weer 3-6. Hurley SCRC 1-2 en Mop tegen HDM 2-2. Enige twee ploegen die nog zonder punten zijn, zijn Den Bos en Amsterdam. 12 punten uit vier wedstrijden. SCRC volgt met 10 uit 4. Dan naar de mannenhoofdklasse. Wij kozen voor de wedstrijd tussen Bloemendaal en Oranje-Zwart. Simpelweg omdat ze allebei nog uh, ongeslagen zijn. De volle winst. Uh, zijn plekje op het kopje heeft hij weer ingenomen. Tim Steens. <laughs> Jazeker, want ik zit hier keurig op het kopje inderdaad. En uh, kijk naar die wedstrijd Bloemendaal-Oranje-Zwart. Waar ondertussen uh, 6 minuten gespeeld zijn en al gescoord zijn. Door Bloemendaal, de thuisploeg. Het was Chris Suriello, een van de drie Australiërs. De nieuwe Australiërs hier bij Bloemendaal. Hij scoorde uit de eerste de beste strafcorner, de 1-0 voor de thuisclub. Ja, je zei dat Bloemendaal Orange, zwart allebei nog ongeslagen Maar ja, de competitie is nog niet zo lang gevorderd. We hebben pas twee wedstrijden gespeeld. Maar zowel Bloemendaal, Oranje-Zwart. als ook Pinoquet en Kampong. die hebben twee wedstrijden gewonnen. Vandaar dus uh, die wedstrijd tussen Bloemendaal en Oranje-Zwart. Allebei dus ongeslagen tot nu toe. Maar goed, het uh, kan een interessante wedstrijd worden. Uh, allebei hebben ze een nieuwe coach bij Bloemendaal. De Engelsman Russell Garcia... Hij kwam over uit Schotland, daarvoor heeft hij nog bij uh, Duitse clubs gecoacht. En uh, nieuw, hoewel nieuw, uh, op het ONS weer teruggekeerd. Michel van der Heuvel, voormalige uh, bondscoach van Nederland. Hij coachde in het verleden ook al een paar jaar Oranje-Zwart. En is nu dus terug bij Oranje-Zwart om zijn ploeg zeg maar, weer eens een landstitel te bezorgen. Want het is al lang geleden, 2005, de enige landstitel die Oranje-Zwart ooit won. Goed, we kijken dus naar die wedstrijd. Uh, ik zei al, zeven minuten gespeeld tot nu toe. En 1-0 in de stand voor Bloemendaal. Bosch Leiden is basketbal en Leon Kersten konden doelpuntjes tot nu. Toen prima bijhouden. Ja, dat was helemaal geen probleem. Alleen, uh, het is wat veranderd. We hebben twee minuten gespeeld na de Rus in de Boskort. Drie keer op rij. Dan is het 24-26. Het is frappant. Misschien dat u het wil weten, misschien niet. Ik ging naar het toilet. En ik stond naast de algemeen directeur van Eiffel Towers. Dat is Jos Frederiks, de oud speler. Ik zeg, uh, wat zijn jullie slecht? Hij zegt, ja, nou ja, dat kan gebeuren. Maar uh, het is wel heel slecht vandaag. En toen hadden we met elkaar zoiets van, ja, Leiden had eigenlijk wel verder voor kunnen staan. Toen zei hij, ja nou, gelukkig was Leiden niet zo goed de eerste helft. Dan was het verschil maar 9 punten, 17-26. Ja, dan is het ineens 24-26 als je een paar keer op rij scoort. En natuurlijk heeft Raoul Corner, die vorig jaar kampioen werd met Den Bosch, wat aangepast uh, in zijn aanval. Waardoor je nu ook gelijk drie scoren ziet. En dan is het toon van de Helft, de ervaren coach aan Leiden, die gelijk een time-out neemt al heel snel in de tweede helft om zijn mannen erop te attenderen. Ja, het zijn twee uh, tactische... Uh, ...coaches die heel veel kunnen en weten over hun ploeg en daar ook veel mee kunnen. En dan zie je gelijk ja, een beetje schaken eigenlijk. Er wordt wat aangepast, de tegenstander reageert. En ik denk dat we in ieder geval wel een spannende tweede helft zullen krijgen. Het is duidelijk dat beide teams na die voorbereiding nog niet op hun best zijn. Dat hoeft ook helemaal niet, want over 7, 8 maanden in mei... ...dan wordt pas het kampioenschap verspeeld en er zitten er nog playoffs voor. En samen met deze twee ploegen denk ik dat Groningen de derde is. En een van die drie gaat kampioen van Nederland worden. En uh, dat uh, is allemaal nog heel ver weg. Deze twee teams moeten eerst maar eens kijken wie de Supercup gaat winnen. Dat is een leuk prijsje aan het begin van het seizoen. En, uh, nou ja, beide teams willen hem natuurlijk winnen. En je zal zien dat de winnaar zegt, we zijn er trots op. En de verliezer die zegt, van, het was maar de Supercup. Maar een prijs is een prijs. Tweeënhalf minuut gespeeld in de tweede helft. En het is in ieder geval weer spannend. In die wedstrijd tussen Den Bosch en Leiden 24-26. Jeffrey Moutaï heeft de marathon van Berlijn gewonnen. De Keniaan liep de 42 kilometer en 195 meter in een tijd van 2 uur, 4 minuten en 15 seconden. En daarmee bleef hij 37 seconden boven het wereldrecord dat zijn landgenoot Patrick Macau een jaar geleden liep. Er was in Berlijn een geheel Keniaans podium... want Dennis Kimetto eindigde als tweede... en Jeffrey Kipsang werd derde. In Nederland werd ook gelopen. De 10-kilometer-titels werden vergeven. En Abdi Nareye won bij de mannen... en Miranda Boonstra won die titel bij de vrouw. En Nareye was in de Utrechtse Singeloop... het decor voor het kampioenschap iets sneller dan Gertjan Wassing. De geboren Somaliër won het goud in 29-26... en Boonstra prolongeerde haar titel. Zij won in 34-05. Er is nog gescoord in de Eerste Divisie. Telpstaat tegen Volendam is inmiddels 0-2 geworden. De tweede op zijn treffer werd gemaakt door Kramer. En MVV tegen Excelsior staat nog altijd op 0-1. Gaan wij naar het nieuws van 3 uur met de tussenstanden Willem 2 Pek Zwolle 0-0. Groningen leidt inmiddels thuis tegen Rode JC met 1-0 door een doelpunt van de Leeuw. Speelt bovendien met 11 tegen 10 want Kadar, de man van Rode JC laatste man, kreeg rood. En eerder was er al AZRKC. Die wedstrijd is geëindigd in 3-3. Zo bedenken het gevolg van die wedstrijd als mede VVV PSV vanaf half 5. En we zijn natuurlijk bij het hockey en de